Lewin met het NOS Journaal. De waterschappen verbieden het recreant om dit weekend mee te zwemmen... met de Elfstedentocht van Olympisch kampioen Maarten van der Weijden. De waterkwaliteit is daarvoor te slecht. De E. coli-bacterie is in het water gevonden. Die kan zorgen voor maag- en darmklachten. Van der Weijden probeert tussen morgenochtend 4 uur en maandagavond... de bekende route van de schaatstocht te zwemmen. Dat is meer dan 200 kilometer. Hij wil met de actie geld ophalen voor KWF-kankerbestrijding. Zo'n duizend mensen waren van plan om met hem mee te zwemmen. Premier Rutte verwacht dat minister Blok prima kan doorfunctioneren als minister van Buitenlandse Zaken. Hij zei dat naar aanleiding van de uitspraken van Blok over de multiculturele samenleving tijdens een besloten bijeenkomst vorige maand. Rutte erkent wel dat de woorden van Blok ongelukkig waren, maar hij zegt erbij dat het in de internationale politiek wordt gewaardeerd als iemand een fout rechtzet. Het kabinet houdt voorlopig vast aan het afschaffen van de dividendbelasting. Gisteren bleek dat de maatregel meer kost dan tot nu toe werd gedacht. Dat levert een gat in de begroting op van 600 miljoen euro. Staatssecretaris Snel zegt dat het een maatregel is die geld kost, maar dat heeft het kabinet er voor over. Het zou vooral goed zijn voor bedrijven om zich te vestigen in Nederland of er juist te blijven. De klimaatdoelstelling van Australië wordt toch niet in de wet vastgelegd. Premier Turnbull ziet, ziet ervan af omdat hij de eenheid binnen zijn conservatieve partij wil bewaren. Partijleden zijn kritisch en vinden de klimaatdoelen te hoog gegrepen. Ze dreigden het plan van Turnbull te stemmen. Australië heeft als doelstelling in 2030 tussen de 26 en 28 procent minder CO2 uit te stoten. Het plan komt voort uit het klimaatakkoord van Parijs. En het weer, zon en wolken met maxima van 23 graden. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. Plaatselijk kan dan nevel of een mistbank ontstaan. Morgen neemt de bewolking toe en wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Nu Dit we in de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja...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 3 Finn. Yes.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 Somewhere far away from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 Are you